Manuel, Emmanuel, zijn naam zal zijn, Broeder en zuster, ik heb het thema maar genoemd Jerobiam en de man Gods. Jerobiam is de opvolger van. Ja. Nee. Nee. Nou, is geen opvolger, ja. Salomo is de koning van Israël. En de opvolger van Salomo, dat zou Rehabiam worden. Is hij ook geweest, Is die ook geworden? Rehabiam. Maar Jerobiam was een knecht van Salomo. Maar omdat Salomo steken liet vallen, deze wijze man. heeft God een, ja, een weg geopend? Hoewel het woord geopend misschien een vervelend woord is. Maar uh, hij kon er niet omheen om Israël een scheiding in aan te brengen. Echt een scheuring in aan te brengen. Zodat we uiteindelijk twee stammen overhielden en tien stammen. En eigenlijk voor onze tekst is het eigenlijk maar één stam, Juda. Want over Benjamin wordt nog niet gesproken. We gaan met elkaar een paar teksten lezen om te laten zien wat er is gebeurd. 1 Koning 6 vers 37, daar staat in het vierde jaar werd het huis van Yahweh gegrondvest in de maat Zil, Ijar. Het huis van God is dus de tempel van God. Het heiligste plaats in Israël. Ik heb er maar een fotootje bij gezet, voor het geval we niet beseffen waar we het over hebben. In het elfde jaar, in de maand Boel, dat is de maand Shesfan, daar zitten we natuurlijk in, dat is de achtste maand was het huis in al zijn onderdelen en geheel volgens het bestek voltooid en Salomo bouwde dat huis in zeven jaar. Het is de mooiste tempel die ooit gebouwd is en ik geloof dat hij in de wereldgeschiedenis tot een van de zeven wereldwonderen werd gerekend. Aan de rijkdom wat er in dit gebouw aanwezig was om voor het aangezicht van Yahweh te komen. Het offeraltaar, wasvat en het allerbinnenste van het heiligdom. Als je dus tevoren binnenkwam, was hier de plaats, dit heet het, heilige. En hier krijg je het heilige der heiligen. Hier werd het hele jaar ingediend door de priesters. En eenmaal per jaar ging de hoge priester uiteindelijk het allerheiligste in. Om de zonden die het hele jaar beleden waren en waarvoor het bloed gevloeid had... Dat werd door de priesters het hele jaar door binnengebracht in het heilige. En één keer per jaar op de Grote Verzoendag werd het gebracht in het heilige der heiligen. Dus die ene keer in het jaar ging die op Grote Verzoendag het heilige der heiligen binnen. En als dan de hoge priester daaruit kwam, dan kon er alleen maar uitbundige vreugde zijn. Want er was verzoening gebracht over het hele jaar en daarna ging het nieuwjaar weer verder. Dus het binnenste van de tabernakel, van de tempel, is deze gouden zaal. Hij is door Salomo gebouwd. Alleen al het idee dat Salomo gelegenheid kreeg om het huis van God te bouwen. David had het willen doen, maar vanwege de bloed aan zijn handen en zijn oorlogen die hij heeft moeten voeren, heeft God gezegd, je zoon zal het maken. David heeft wel alles voorbereid, zodat het gebouwd kon worden. Toen zei Yahweh tot Salomo, hij die de tempel gebouwd had, omdat het zo met u gesteld is... Dat klinkt natuurlijk niet goed, maar ik ga niet al die teksten daarvoor lezen. Er zijn dus dingen gebeurd in het leven van Salomo. Als we alleen nog nadenken over de hoeveelheid vrouwen die hij tot zich genomen had. Ik geloof dat hij het over 700 had en nog eens 300. We kunnen erover lezen. Onbegrijpelijk. Terwijl God heeft gezegd, we zullen één vrouw nemen. En dan nog liefste vrouw van Israël. Maar hij trok alle vrouwen die hij aangeboden kreeg van de koningen van rondom. Heeft hij tot zich genomen omdat het zo met u gesteld is dat gij mijn verbond en mijn inzettingen, die ik u geboden had, niet in acht genomen heb, zal ik, Yahweh, voorzeker het koninkrijk van u afscheuren en het aan uw knecht geven. En de directe knecht van Salomo was Jerobian. Dus vanwege het gedrag van Salomo, hoewel hij de wijste man is die ooit geboren is geweest... Het huis van God heeft mogen bouwen. Het is het mooiste huis wat ooit gebouwd is. Is Salomo met al zijn wijsheid in de waasheid vervallen. En God pakt het niet. Hij pakt het niet van Salomo. Hij pakt het ook niet van ons. Dus we moeten nadenken over de woorden die vandaag gesproken worden tegen Salomo. En dadelijk tegen Jerobiam. Want Jerobiam die gaat dadelijk ook zijn deel krijgen. Mijn verbond en mijn inzettingen die ik geboden had heb je niet in acht genomen... Ik zal voorzeker het koninkrijk van u afscheuren en het aan uw knecht Jerobiam geven. Maar hij toont nog respect en genade voor Salomo. Hij zegt, Salomo, bij jouw leven zal ik dat niet doen. En waarom doet u dat niet in het leven van Salomo? Hij zegt, dat is ter wille van je vader David. David is een grote man gods geweest. Hoewel hij ook slechte dingen gedaan heeft, hij is een man van God, omdat hij bereid was zich te bekeren en in Gods wegen te wandelen. David boog voor het woord van Yahweh. En als hij fouten gemaakt had, boog hij opnieuw voor het aangezicht van Yahweh. Hij zegt, bij je leven zal ik het niet doen omwille van je vader David. Het is net of je de bestraffende vinger ziet. Zal jou nou niet slaan, alleen maar vanwege je vader. Uit de hand van uw zoon, dat gaat dadelijk rehabiam worden, zal ik het afscheuren. Klinkt natuurlijk ook niet goed. Maar Salomo zou kunnen denken, gelukkig gebeurt het nog niet in mijn leven. Het gaat mij nog goed. Maar hij zegt, ik zal het doen in de dagen van je zoon. Dan staat er in 1 Koningen 11 vers 14 een wonderlijk woord. We hebben het er meer over gehad. Ja, wij deed een tegenstander... Tegen Salomo opstaan. En wie is de tegenstander? Dat is de Edomiet Hadad. Deze was van het koninklijk geslacht in Edom. Dus God laat een tegenstander opstaan. Tegen Salomo. Het is een daad van God. Amen? Moet je goed beseffen. Omdat het een daad van God is, wordt er ook een bijzonder woord gebruikt. Tegenstander. En er staat in de grondtaal gewoon Satan. Hier komt geen ene of de geestelijk wezen uit de hemel om die daad te volvoeren. we deed een tegenstander, het grondwoord is Satan, tegen Salomo opstaan. Satan de tegenstander is de Edomiet Hadad. God zelf leidt Hadad om tegen Salomo op te staan. Dat is één. Vers 23... God deed nog een tegenstander, oftewel Satan, tegen hem opstaan, de naam Rezon, de zoon van Eljada, die zijn heer Hadadezer, de koning van Soba, ontvlucht was. Dus er komt een tweede Satan tegenover Salomo te staan. Het vervelende is, en eigenlijk is het niet vervelend: het grondwoord Satan wordt vaak willekeurig vertaald. Afhankelijk van hoe de vertalers het inschatten en welke ze hebben over Satan. Hier vertalen ze het Hebreeuwse woord Satan voor tegenstander. Maar andere teksten, dan vertalen ze het woord Satan niet naar tegenstander, maar dan staat er gewoon Satan. Dus het is niet consistent in de vertalingen die in de Bijbel gebruikt worden. Het is dus afhankelijk van het denken van de vertaler of die de tegenstander inzet of Satan. Maar dat komt omdat ze met Satan nog niet helemaal goed door de bocht heen kunnen en daar nog bepaalde opvattingen over hebben. God deed dus nog een Satan opstaan. En Satan is geen naam, Satan is een zelfstandig naamwoord. En dat betekent gewoon in het Hebreeuws. hij laat een tegenstander opstaan. Dus de vertaling die ze hier gebruikt hebben is gewoon Goed. Het wordt pas vervelend als ze het woord Satan laten staan, want dan gaan wij er een persoon aan verbinden die zich tegenover God opstelt. En zo ligt het nou net niet. Hij deed een tegenstander tegen hem opstaan, dat was dus de tweede, Rezon. En dan komt er een derde en dan laat hij ook Jerobiam, de zoon van Nebat, de Eframiet uit Serada, een dienaar van Salomo en die hief de hand tegen de koning op. Dus ook Salomo wordt een tegenstander van Salomo. Salomo wil hem ook doden. Zodra hij gaat beseffen wat de profeet tegen hem gezegd heeft. Want hij gaat dadelijk horen van de profeet dat van het hele Israël tot er tien worden afgesneden. En die gaan naar Jerobian. Ik denk dat als je koning van heel Israël bent en je hoort tot er tien van de twaalf worden overgegeven aan je knecht Jerobian dan gebeurt er wat in het hart van zo'n koning. Ook dat is een man van vlees en bloed. Ook Jerobeam, een dienaar van Salomo, hief de hand tegen koning Salomo op. Dus ook hij is eigenlijk een tegenstander die door God wordt ingezet tegen Salomo. We hebben dus hier drie teksten die aangeven dat er een tegenstander is. In het Hebreeuws: Satan. Die profeet Ahia komt tot Jerobiam. En wat zegt die profeet Ahia tegen Jerobiam in vers 35 van 1 Koningin 11? Ik zal het koninkrijk uit de hand van zijn zoon Rehabian nemen. Dus de profeet zegt, het koninkrijk wordt uit de handen van Salomo genomen... en ik ga het geven aan zijn zoon Rehabiam. En u, Jerobiam, de tien stammen geven... Dus uiteindelijk is het koninkrijk zover dat het is overgegaan in de hand van de zoon van Salomo, Rehabiam. En precies zoals de profeet geprofiteerd heeft, uit Rehabiam's hand wordt het afgescheurd, tien stammen voor Jerobeam. Aan zijn zoon Rehabiam, zegt de profeet, dus dat is de zoon van Salomo, zal ik echter één stam geven... Dus de koning die op de troon zit in Juda, in Jeruzalem, die houdt maar één stam over. Benjamin, omdat dat in hetzelfde gebied woont. Daarom praten we altijd over tien stammen en over twee stammen. Voorlopig zegt hier de profeet aan zijn zoon Rehabian, zal ik één stam geven. Opdat mijn knecht David altijd een lamp voor mijn aangezicht hebben in Jeruzalem. Vind je geen schitterende uitdrukking? Ook Yeshua he, is het licht, he, een lamp. Ook hij is uit de stam van David. De heer die zegt, dus al heel duidelijk. Ik zal één stam geven opdat mijn knecht David altijd een lamp voor mijn aangezicht hebben in Jeruzalem. Dadelijk ook, als onze heer terugkomt, waar gaat hij regeren? Dan zal er weer een fysieke zoon van David, Yeshua, regeren vanuit Jeruzalem. Hij zal altijd een zoon op zijn troon hebben. En die zal tot in... Eeuwigheid regeren vanuit Jeruzalem. Alle landen van de wereld worden aan hem onderworpen. De stad die ik mij verkoren heb om mijn naam daar te vestigen. Alleen al als je de teksten leest waar het om gaat. Wat wordt er in Israël in de tempel geëerd? Dat is de naam van Yahweh. Hij zegt zelf, wie zou voor mij een huis bouwen? Dat ik daarin woon. Dat kan helemaal niet. God is alomtegenwoordig. Hij kan fysiek niet in een huis wonen. Maar zijn naam wordt geëerd in de tempel te Jeruzalem. In de tempel te Jeruzalem, daar wordt dus de naam van Yahweh, dat is Yahweh verheerlijkt, op de wijze zoals hij het heeft ingesteld. Maar u, Jerobian, tot wie de profeet spreekt, zal ik nemen, opdat gij, Jerobian, heerst over alles wat gij begeert, en dat jij koningsheid over... Israël. Hier hebben we al de scheiding. Israël zijn de tien stammen en Juda vormt de twee stammen. Jerobiam krijgt toegezegd, maar u zal ik nemen opdat jij heerst over alles wat gij begeert en koning zal zijn over Israël. Hij gaat verder. Het zal geschieden. En ik zet er maar weer een streepje, ook onder zal. Als de profeet spreekt namens Yahweh, dan zijn de woorden die gesproken worden echt duidelijk. Onmiskenbaar. Hij zegt heel duidelijk, het zal geschieden. Als je zo'n woord gebruikt, is er geen twijfel meer. Als een profeet zo spreekt in de naam van Yahweh, is er geen twijfel meer, want zo zal het ook gebeuren. Het zal geschieden. Wat was dit ook weer voor het woord? Een voorwaarde. Dus het zal geschieden, en dan noemt hij een voorwaarde. En gij hoort naar alles wat ik u gebied... Het zal geschieden, indien gij hoort naar alles wat ik u gebied. Wat hij nou gaat zeggen. In mijn wegen wandelt en doet wat recht is voor mijn ogen... door mijn inzettingen en geboden in acht te nemen, zoals mijn knecht David gedaan heeft. Dat ik, Yahweh, met u zal zijn... En u een duurzaam huis zal bouwen zoals ik voor David gebouwd heb. En ik, Yahweh, zal u Israël geven. Die mens, hij spreekt tegen Jerobeam op dezelfde manier als tegen David, als tegen Salomo. Hij is degene die het koningschap aanstelt in Israël. Maar hij is ook degene die het koningschap aanstelt in de tien stammen. Omdat op de zonde van Salomo er scheiding komt in Israël. Ik zal met u zijn... En ik zal een duurzaam huis voor u bouwen... zoals ik voor David gebouwd heb. Het is een belofte. Al Gods beloften. Komen die uit? Ja, er zijn ook beloftes die niet uitkomen natuurlijk. Maar hij zit erbij voorwaarden. Indien. Dus het uitkomen en het gaan volgens de belofte van de Heer... is aan een voorwaarde verbonden. Het geldt voor ons, voor u en voor mij precies hetzelfde. Wij zijn ook voorwaardelijk zijn zonen geworden... Maar we zullen moeten volharden, met Paulus tot het einde toe. En het geloof behouden. Anders kan het niet. Als je zegt, ja ik geloof in Jezus, nou ben ik gered, halleluja, prijs de Heer. Sprongen, dansen, zingen. Maar het is niet waar. Velen zijn misleid, wij zelf ook in het verleden. We dachten, nou zijn we kinderen van God geworden. Nee, je zal moeten wandelen in de wegen die God je aangeeft. Hij zegt, ik zal met je zijn, een duurzaam huis zal ik voor je bouwen, zoals ik voor David gebouwd heb. Dus net zo vast als het voor David geldt, geldt het ook voor Jerobeam. Ik zal Jerobeam Israël geven. Oftewel, de tien stammen. Ik zeg, "Jaweh zal daartoe het nageslacht van David vernederen. Echter niet voor altoos. Dit klinkt niet leuk in onze oren. Hij zegt, ik zal het nageslacht van David vernederen. Dat is natuurlijk Juda, die in Jeruzalem woont. Hij zegt, ik ga ze vernederen, maar het zal niet voor altoos zijn. Maar hij zegt, ik zal jou wel altoos zegenen om koning te zijn in de tien stammen. Indien je gehoorzaam bent en wandelt naar mijn instructies. Ziet u dat het allemaal voorwaardelijk is waar het hier over gaat? Je geloof in het woord van God zal blijken uit je reactiepatroon. Uit hoe je handelt. Afijn, ik schiet even een hoofdstuk verder... Anders hebben we te veel teksten te lezen voor vandaag. 1 Koningin 12 vers 26. Uiteindelijk zegt Jerobian bij zichzelf. Hè, die zaak is uit elkaar gehaald. Nu zal het koningschap tot het huis van David terugkeren. Dus Jerobian zeide bij zichzelf. Nu zal het koningschap tot het huis van David terugkeren. Hij gaat twijfelen aan het koningschap wat hem is toegezegd over de tien stammen. Ik hoop dat u daarin kunt volgen. Haalt er anders je bijbeltje bij of lees het vanmiddag nog alle tussenteksten. Jerobeam, die komt op een positie tot hij denkt, zo, de tempel staat nog in Jeruzalem. Dat is de ene stam en ik heb de tien stammen gekregen. Ja, wat gaat er nou gebeuren? Al die Israëlieten die in mijn gebied wonen, die gaan dadelijk jaarlijks optrekken naar... Jeruzalem, Want dan gaan ze de feesten vieren, dan gaan ze voor het aangezicht van Yahweh komen, dan gaan ze hun offers brengen. En hij denkt bij zichzelf, ja, ja, ja, als dat gaat gebeuren, dan zal zelfs het koningschap weer terugkeren naar. Want die mensen gaan mij dadelijk van mijn troon afstoten, want ze gaan weer luisteren naar het nageslag van David. Lieve mensen, indien dit volk optrekt, zegt Jerobiam over de tien stammen, om slachtoffers te brengen in de tempel van Yahweh te Jeruzalem, zal het hart van dit volk terugkeren tot hun heer, tot Regabiam, de koning van Juda. Dat is de angst van Jerobeam. Hij luistert naar zijn eigen denken, zijn eigen angsten. En hij houdt niet vast aan het woord van Yahweh. Dus indien dit volk optrekt om slachtoffers te brengen in de tempel van Yahweh, Jeruzalem. Dan zal het hart van het volk terugkeren tot hun heer, tot Regabiam, de koning van Juda. Daar was hij bang voor. Ja, wat krijg je dan, denkt hij, dan zullen ze mij doden en terugkeren tot Regabian, de koning van Juda. Dit is echt fataal in het denken. Wij maken natuurlijk zelf ook wel eens verkeerde denkslagen. Als wij gaan nakijken wie we zijn, de neiging tot zonde, het gebrek wat we hebben, onze tekortkomingen wat we hebben. En dan gaan we het vergelijken met de beloftes die God ons gegeven heeft. Dan denken we, oh, dat gaat nooit goed komen. Dat kan alleen maar voor hem en voor haar, want die zijn groot. Maar ik ben klein. Het gaat niks met me worden. Ik maak fouten bij de vleet. Mensen, we maken allemaal fouten. En de Bijbel zegt er is geen rechtvaardige die niet zondigt. Dus ook de rechtvaardige zondigen. Daarom hebben we jaar op jaar al de feesttijden des Heeren om op te trekken naar het huis van de Heer. Om dat te doen wat hij van ons vraagt. En dat doet hij tot aan de dag dat Yeshua terug gaat komen en hij de heerschappij over de hele aarde zal nemen. Hij denkt, ze zullen me doden en terugkeren naar Regabiam, de koning van Juda. 1 Koningin 12, vers 28. Toen overlegde de koning Jerobiam bij zichzelf en maakte twee gouden kalveren. En dan zegt hij tot het volk, jongens luister goed, het is te veel voor jullie. Slim hè? Hij zegt, het is te veel voor jullie om op te trekken naar Jeruzalem. Veel te veel voor jullie. Dit zijn uw goden, o Israël, die u uit het land Egypte hebben geleid. Het is puur godslaster. als dit de koning van Israël gaat zeggen. Wie van ons wil nog zo'n uitspraak herhalen? Hij stelde het ene kalf op de Bet-El. Een keer nagaan, Bet-El betekent huis van God. Bet-El, huis van God. En het andere plaatste hij te Dan. Eentje in het zuiden en eentje in het noorden. Nou, dit werd de oorzaak tot zonde. Het feit dat hij dit flikt in het land, Israël, werd dat de oorzaak tot zonde. Zelfs was het volk voor het ene beeld uitgelopen tot aan Dan toe. Dan ligt helemaal in het noorden. Dat is een entloper. Er waren mensen die gingen meelopen tot in Dan toe om dat gouden beeld daar te plaatsen. Zo blij waren ze met die twee gouden beelden die Jerobeam daar neerzet. Het is onvoorstelbaar dat het gebeurt, maar het gebeurt. Nog eentje. Ook voerde Jerobian een feest in voor de achtste maand. Welk feest hebben we ook weer voor de achtste maand? Nee, nee. Oh, er is geen feest in de achtste maand. Wat haalt hij dan in zijn hoofd? Het lijkt Rome wel, vindt hij ook niet? Je kan Jerobian vergelijken met het pausdom. Die voeren feesten in die niet bestaan of ze komen uit het heidendom vandaan. En dan zeggen ze, we gaan Pasen vieren. Maar Pasen heeft niks met Pesach te maken. Jerobian voert dus een feest in in de achtste maand. En er is in de achtste maand geen feest van God. Op de vijftiende dag ook nog. Waar zou die man aan denken? Overeenkomstig het feest in Juda. En hij besteeg het altaar. Dus wat was er ook weer in de zevende maand? Op de vijftiende van de zevende maand? Was, ja, was Pesach. Zeven dagen. Dus een van de drie opgangsfeesten. Waardoor heel Israël naar Jeruzalem trok Om daar de offers te brengen. Dan gaat hij in dat tien stammenrijk zeggen. We gaan dat op de achtste maand een feest instellen. Ook op de vijftiende. Precies een maand later. hoeven jullie dan maar niet naar Jeruzalem. Dat doen we dan wel in, in Dan en in Bethel. De overeenkomstig met het feest van Judeus. Hij besteeg ook nog het altaar. Het wordt alleen maar gekker. Hij gaat na het feit dat die koning is. Zich ook een... Welke taak toe-eigenen? Ook al is het maar afgodendienst wat hij doet. Hij stelt zichzelf wel als priester aan. Hij gaat een soort koning-priester worden. Misschien ook wel een beetje profeet, want hij gaat dingen zeggen zoals hij het wil. Dus hij wordt een valse koning-priester en profeet in de tien stammen van Israël. Het is precies het pausdom. En alle die daarin volgen. We hebben in dezelfde wegen gewandeld. Wie heeft het in zijn hoofd gehaald om zondag te gaan vieren? En de Sabbat te vertreden. En het Joodse volk, wat Sabbat vierde, achtervolgen en te vermoorden. We hebben tot in het extreme het volk van God vervolgd. Dat komt alleen maar omdat we navolgers zijn geweest van Rome. Daar zijn we gelukkig uit weggegaan. Zo deed hij, Jerobiam te Betel, het huis van God. Hij offerde aan de kalveren die hij gemaakt had. Jullie zijn de kalveren die ons uit Egypte hebben gehaald. Deze man is volkomen van het padje af. Maar hij is koning in Israël. Terwijl God heeft gezegd, je zal altijd koning zijn. Ik zal je nageslacht zegenen als het huis van David. Ik zal je voor jou een huis bouwen. Daarbij liet hij, Jerobeam, telkens de priesters der hoogte die hij aangesteld had, in Bethel optreden. Dit is ene grote afgodendienst. En dat in tien stammen van de twaalf. Waar dit ingevoerd wordt, ramzalig. Je zou bijna kunnen zeggen, het lijkt christelijk Nederland wel. We hebben ook alle soorten van geloof en gedachten. En hoe klein is niet de groep die gaat zeggen, we gaan terug naar Torah, we gaan handelen zoals de Heer gezegd heeft. Ja, hoe moet dat dan? Nou, weten we niet. We doen het in ieder geval op Sabbat en niet meer op Zondag. En we gaan niet meer kerstfeest vieren, maar Pesach, Shavuot en precies wat de Heer gezegd heeft. Loofhuttefeest, Grote Verzoendag. En zo zijn we door de jaren heen met elkaar gaan leren wat de inhoud was. Toen we tien jaar geleden begonnen, snapten we er niets van. Maar we zijn ermee begonnen. We zijn gaan leren, we zijn gaan oefenen. Koningen 12, vers 33. Toen Jerobian het altaar bestegen had, hij voert iets uit. Bestijgen, dan moet je omhoog gaan klimmen. Je moet uiteindelijk dat offer gaan brengen. Tussen haakjes zegt hij dan, op de vijftiende dag in de achtste maand. In de maand dat hij eigener beweging had uitgekozen om voor de Israëlieten een feest in te stellen. Het staat er dan een keertje mooi bij, tussen haakjes. Heb ik niet gedaan, staat erbij. Toen hij dan het altaar bestegen had, om het offer te ontsteken. Hij ging dus de daad van afgoderij verrichten. Zie, daar komt een man gods. In andere stukken van de Bijbel staat een jonge man gods. Het was nog een jonge man ook. Het is schitterend als je dit stuk gaat lezen in de andere gedeelte van de Bijbel. Daar kwam dus een man gods door het woord van Yahweh. Dus hij heeft het woord van Yahweh gehoord. Wat is het woord van Yahweh? Dat is het spreken van Yahweh. Daar kwam dus een man gods. Door het woord van Yahweh, dat wat Yahweh tot hem gesproken heeft. Het is spreken. Te bet el. Terwijl Robiam op het altaar stond om het offer te ontsteken. Dus hij was naar boven toe gelopen. En hij is nog maar net boven om de vlam erin te zetten. En er komt een jonge man gods. Het is heel bijzonder dat er staat, het woord van Yahweh kwam uit Juda, bij een jood vandaan. Want Juda is maar één stam van de twaalf. Dus hij had uit Jeruzalem een profeet gestuurd om de woorden van Yahweh te spreken. En hij stond op, terwijl Jerobiam op het altaar stond, om het offer te ontsteken. Op het memam supreme dat hij het wil gaan doen, staat achter hem de dienstknecht van de Allerhoogste. Had u daarmee gerekening gehouden, denkt u, echt niet waar. Tegen wie gaat die profeet eigenlijk spreken? Hij spreekt tot het altaar. Hij spreekt niet zomaar tegen de koning. Nee, hij spreekt tegen dat altaar. En hij profeteert tegen dat altaar wat er met dat altaar gaat gebeuren. Deze nu predikte, tegen wie? Tegen het altaar. Door het woord van Yahweh. Hij preekt tegen het altaar. Door wat Yahweh erover gezegd heeft. Door het woord van Yahweh. Hij zei, altaar, altaar, zo zegt Yahweh. Zie, een zoon zal aan Davids huis... Hé, hey, Davids huis, waar kwam die vandaan? Dat is Juda. Jeruzalem. Dus, er zal een zoon aan Davids huis geboren worden met de naam Josia. Dat betekent Yahweh geneest. Hij zal op u, wie is u? Dat is het altaar, de priesters der hoogte slachten... Die offers op u, dat is het altaar, ontsteken. En mensen, beenderen zal men op u, op dat altaar, verbranden. Nou, dat is dan een profeet. En hij zegt, zo spreekt de Heer. Ook kondigde Hij op die dag een wonderteken aan en hij zei, dit is het wonderteken ten bewijze. Zulke profeten bevechten je het niet meer, hè? Die komen een boodschap van de Heer brengen en zeggen, zo en zo, dit en dat, zus en zo, dat gaat gebeuren en dit zal het bewijs voor je zijn. Er zijn wel eens mensen die profiteren, maar ze profiteren onzin. Weet de mensen die profiteren, woorden die niet door Yahweh gesproken zijn. In de naam van Yahweh. Echt waar, is rampzalig. Hij verkondigde een wonderteken, hij zei het wonderteken ten bewijze dat Yahweh gesproken heeft. Zie, het altijd zal scheuren, zodat de as die erop ligt uitgestort wordt. Hij staat nog steeds tegen het altijd te spreken. Maar wie staat er naast het altaar? Nog steeds met die fakkel in zijn hand. Die denkt, wat is dat voor mannetje? Terwijl die nog staat te spreken, staat hij nog steeds met die fakkel. Zo. Hij wordt woedend. Er wordt tegen zijn altaar gesproken. Hij spreekt niet tegen Jerobian. Hij spreekt tegen het altaar. Zodra de koning het woord hoorde, wat Yahweh gesproken heeft door de profeet, dat de man gods tegen het altaar te Betel gepredikt had... ...strekt de Jerobian van dat altaar zijn hand uit en hij zegt, grijp hem. Hij staat hier dan met zijn fakkel en met die hand zitten grijpen, die gozer. Wat flikt hij me nou om dit tegen mijn altaar te zeggen? Je moet eens iets vertellen aan mensen die dus in een omgeving verkeren waarin ze zondag geleerd hebben. En dan iets zeggen daarover. Denk om als ze heet gebakend zijn, kunnen ze je wel klappen geven. En het is goed dat ze dat willen doen, want dat zijn de heten die eronder zitten. Want als ze heet zijn of koud, heb ik nog hoop. Want er zijn er genoeg, Ja, oh, maakt er allemaal niet uit. Nee, als iemand heet is, dan wil hij ook nog naar argumenten luisteren. Maar hij is behoorlijk heet toch wel, die Jerobian. Vindt hij ook niet. Hij strekt zijn hand uit, zegt: grijp hem. Maar de hand die hij tegen hem uitgestrekt had, verstijft, zodat hij haar niet meer tot zich kan trekken. Dus hij blijft staan. Ramzalig rampzalig idee. Hij staat eroverheen met zijn fakkel in zijn linkerhand en met zijn andere hand te wijzen naar de profeet. En zo staat hij. Hij staat op dat altaar en dat scheurt onder hem vandaan. Je kan geen grotere praktijk ervaren. Zodat de as wordt afgestort van het altaar als het wonderteken dat de man gods door het woord van ja aangekondigd had. Het gebeurt gewoon in dezelfde minuut. Het is een minuut hè, om zo'n regel te zeggen tegen de koning tegen het altaar. Deze hele geschiedenis die kennen wij. Ik neem aan dat ieder van u al lang die geschiedenissen gelezen heeft. We kennen de uitkomst van deze geschiedenis. Uiteindelijk gaat precies gebeuren wat de profeet in de naam van Yahweh gezegd heeft. Het gaat er maar om, er zijn instructies in de Torah hoe wij God dienen te aanbidden. En hoe we dienen te wandelen. De hem behagelijke wijze. Het behaagt hem ook als we hier samen zijn. Of zijn Sabbat die hij geheiligd en apart gezet heeft. Want daarmee worden we allemaal apart gezet voor het uh, gezicht van Yahweh. Zodra die koning dat woord gehoord heeft, zegt hij, grijpt hem. Op hetzelfde moment scheurt het altaar. De as wordt afgestort. Het is het wonderteken dat de man gods door het woord van Yahweh had aangekondigd. Dus precies wat God zegt gaat gebeuren. Ik hoef deze geschiedenis niet verder te vertellen. Ik wil hem alleen afsluiten met een stukje uit de woorden van Yeshua. Ik wil even een afsluiting maken met twee stukken uit Marcus. Want wat er nou gebeurt in de tijd van Jerobeam, met de dwaalleer die gepredikt is door Jerobeam, om een andere feestdag in te voeren, dan dat Abbejawee het volk had geboden, daarmee ging hij over de scheef. En daarmee treft het oordeel God hem. We hebben in het begin gelezen, hij heeft drie tegenstanders tegen hem verwekt. En die tegenstanders worden in de grond als Satan. Anders is het niet. Drie tegenstanders trekken op. Hoe zit het nou in onze tijd? Als we nou lezen wat Yeshua tegen zijn discipelen zegt, als zij in gesprek raken met farisees. Die farisees, die kwamen altijd op Yeshua af en ze probeerden altijd door woorden hem te vangen. Tot hij maar een foutje zou maken, dan konden ze hem pakken. Want ze zochten hem uiteindelijk te doden. Maar bij al die gesprekken zijn ook de discipelen aanwezig. Die discipelen geven daar verslag van wat er gebeurt. Ik denk nou, ik wil een stukje van Yeshua erbij halen... want die praat ook over overleveringen van de ouden. Wat was vroeger een overlevering van onze oudjes? Dat wat we zondag vierden. Onze oudvaders. Dat waren toch heilige mannen. In donkere pakken, streepjesbroeken aan... Je kon niet over een andere dag spreken, want het is zondag was de heilige dag, dus heren. Jerobeam heeft het ingevoerd, Rome heeft het ingevoerd, en wij zijn dan protestanten en geen katholieken meer. Maar eigenlijk zijn we gewoon protesterende katholieken, want we doen nog steeds wat de paus zegt, en ze vieren zondag. Dus het hele protestantisme zijn protesterende katholieken. Omdat ze de pauselijke inzettingen nog steeds volvoeren. En Rome gaat er nog steeds praten op. Ja, echt waar. Ze zeggen nog steeds, die christenen doen nog steeds wat de paus zegt. Want kijk maar, ze vieren zondag, terwijl er in de Bijbel zaterdag staat. Hij weet het wel. Waarom wandelen uw discipelen, zeggen de fariseeërs en de schriftgeleerden tegen Yeshua. Niet naar de overleveringen der ouden. moeten ze kijken wat we hebben geleerd van de oudjes. Dit moeten ze doen en dat moeten ze doen. Regel op regel op regel moeten ze doen. En die fariseeërs wisten waar ze het over hadden. Er waren natuurlijk in de Hallega vele geboden en inzettingen, ook hele goede, hele goede dingen uitgedacht. Maar er waren ook zaken die tegen de wil van God waren. Waarom wandelen uw discipelen niet in de overlevering der ouden, maar eten zij met onreine handen hun brood? Wat zijn onreine handen in deze denktrand? Ongewassen. En het is goed, want we leren onze kinderen ook voor het gaat eten, even handjes wassen. En dat is puur hygiënisch, want er kunnen dingen aan je handen zitten, je etentje, je kan er ziek van worden. Maar dat gebod waar het hier over gaat, heb ik niet daarover. Dit is namelijk een gebod uit de Joodse Halacha. Daarmee hadden ze een inzetting gegeven dat je je handen moest wassen, want doe je dat niet en je eet daarvan, dan word je dus onrein. En dat is heel wat anders als dat je ziek kan worden van verkeerde bacteriën. Ze verklaarden je dan onrein. Iemand die onrein is, kan ook de tempel niet in. Dus de fariseeërs hadden geboden ingevoerd en dan nou gaan ze met zo'n gebod naar Yeshua komen. Waarom doen die discipelen van jou niet naar de overlevering van onze oudjes, wat wij geleerd hebben? Want ze eten met onreine handen. Begrijpt u waar het om gaat? Is het waar wat zij ze zeggen? Echt niet waar. Want er is geen één gebod in Torah waar staat was je handen, want als je dan gaat eten ben je rein. Of als je ze niet was, ben je onrein. Het staat nergens in de Torah. Het is een menselijke inzetting. Maar Yeshua zei tot die fariseers, terecht heeft je zaaien van u, huigelaars. Huigelaars, dus dat gedoe met die onreine handen, dat is huigelen. Dat is eigenlijk gewoon liegen. Het staat niet geschreven, maar de oudjes hebben dat ingezet. Het is niet correct. Niet naar de overlevering der oude een onreine handen eten. Maar hij zei tot hen, Jezaja hebt van jullie gezegd, jullie zijn huiggelaars. Geprofiteerd hebben ze dat. Zodat er geschreven staat, dit volk eert mij met de lippen, maar hun hart is verre van mij. Het is een confrontatie tussen de leiders van Israël en Yeshua. En ze willen hem pakken, op handjes wassen. Want Yeshua die keert gewoon dat om, dat hele verhaal. Hij zegt, jullie zijn huigelaars. Waarom wandelen uw discipelen is de vraag van de overste en van de farisees niet naar de overleveringen van de oude, maar zij eten met onreine handen hun brood. Maar hij zei tot hen, terecht heeft Jezaja van u geprofiteerd, huigelaars. Dit is wat Yeshua zegt. Deze huigelaars die komen met een truc bij Yeshua en zijn discipelen om ze te pakken, op handjes wassen... Hij zei tot hen, terecht heeft Jezaja gezegd, huigelaars, zoals er geschreven staat, dit volk eert mij met de lippen, maar hun hart is verre van mij. Staat het er? Het is gesproken door wie? Door Yeshua. Het is een woord van Yeshua, die klaagt de mensen die dit zeggen tegen de discipelen aan, en hij noemt ze huigelaars. Zo staat het geschreven. Hij gaat nog veel verder, want hij zegt, die huigelaars die dit doen en je dit opleggen, die eren mij te vergeefs. Dat is geen kleinigheid. Dus als je denkt dat je de inzettingen van mensen moet volgen. En je gaat tegen de discipelen zeggen. Hé hey, je moet wel je handen wassen. Anders word je onrein. En onrein ben je ook onrein voor de tempel. Dan is dat bedrog. Het is een inzetting van de oude die verkeerd is. En Yeshua wijst dat af. Hij zegt Te vergeefs eren zij mij. En hij citeert Yeshua Jezaja. Want die had het geprofiteerd. Jullie eren het mij te vergeefs, omdat jullie leringen leren die geboden van mensen zijn. Het gaat echt om geboden van mensen en het heeft niets met het gebod van God te maken. Gij verwaarloost het gebod Gods en houdt u aan de overleveringen der mensen. je het niet wonderlijk? Je moet doen wat God zegt. En dan kan je tegen iemand zeggen, maar zo staat geschreven, je moet je handjes wassen. Maar dat was niet opgedragen aan de mensen van het volk. Want als je daar uh, even tarwe of korreltjes rolde en je at het zo uit je hand, dan zegt de fariseer, hé, hey, je moet wel je handen wassen, anders ben je onrein. Het is een hele simpele situatie. Maar die fariseers die prakken Jezus aan om hem te tackelen en zijn discipelen. Grijven waarloos het gebod God en houdt u aan de overlevering de mensen. Nou wil ik wat anders invullen. Hoe lang hebben we zondag gevierd als een gebod van mensen? Hoeveel tijd heeft het gekost hoeveel inzet om uiteindelijk Sabbat te gaan vieren? De een kon vlug om en de ander heeft daar maanden of jaren over gedaan. Voordat ze dat patroon van zondagvieren los hebben gelaten. En uiteindelijk gingen doen zoals vader Yahweh zegt. Wij moeten ons niet houden aan geboden van mensen. Zodra je de waarheid ontdekt, moet je de leugen loslaten, droppen en doen wat vader zegt. Je kan niet twee heren dienen. Gaat helemaal niet. Yeshua die zegt keihard, te vergeefs eren ze mij. En dat kun je ook zeggen op zondag vieren en op al die andere dingen weer. Leuk om te doen, fijne mensen onder elkaar. Ook goed om te zingen, maar je doet het niet meer tot eer van God. Je zegt het wel, maar hij vraagt het uiteindelijk niet van je. En ze overtreden de Sabbat, waarvan God wel gezegd heeft dat te doen. Te vergeefs eren ze mij, want ze leren leringen die geboden van mensen zijn. Gij verwaarloost het gebod van God en je houdt je aan de overleveringen de mensen. Mensen laat u het goed doordringen. Als je nog overleveringen van mensen in je hoofd hebt zitten en je handelt op die wijze, allemaal te vergeefs. Ga je erdoor verloren? Wel, daar nee, heb je niks mee te maken. Maar het is te vergeefs. God die ziet pas je handelwijze als je het doet overeenkomstig zijn woord. Want zo wil hij aanbeden worden, zoals het in zijn woord staat. Yeshua die zegt tot hen, het gebod van God stelt gij wel vrij buiten werking. Om uw overlevering in stand te houden. Vul maar in wat we in onze overlevering hadden zitten. Zowel de christenen hebben overleveringen, maar ook het Joodse volk hebben overleveringen. Het is niet verboden om te doen, maar als je dus een oordeel eraan verheft om tegen de discipelen van Yeshua te zeggen. zeg, jullie wassen je handen niet. Hij zegt het gebod van God stellen jullie buiten werking. En als we het over geboden van God hebben en ik pak zondag Sabbat, dat is het meest simpele wat er is. Dan hebben wij uiteindelijk altijd zonde gevierd en het gebod van God overboord gezet. Dus we draaien gewoon de zaak door van handjes wassen naar het houden van de geboden van God. Je stelt dus het gebod van God vrij buiten werking om je overlevering in stand te houden. Zo maakt gij het woord van God krachteloos door uw overlevering die gij overgeleverd hebt en dergelijke dingen doet gij velen. Dus je kan dus door de overleveringen van onze oudjes dingen gaan doen waardoor je eigenlijk het gebod Gods opzij zet. Zodra je inzicht krijgt, broeder en zuster, kap dan met je overlevering waardoor je het gebod van God overboord zet. Heb je andere overleveringen waardoor je het gebod van God niet overboord zet, blijf het doen. Blijf bidden en danken voor de maaltijd, eet met mensen en vork, was je handen voor de maaltijd. Maar dat is een goede gewoonte. Maar als je er een oordeel aan gaat hangen over met ongewassen handen eten en daar onreinheid mee gaat verklaren, dan ga je duidelijk buiten het gebod van God om. Ik hoop dat dat bij u overkomt. Want met deze boodschap wil ik u een, een goddelijke stof toewensen en een goede maand. Dus denk er goed over na hoe we met elkaar eten en met elkaar drinken. En tot we niet de geboden van God overboord zetten vanwege onze inzettingen. Amen.